10 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. De energie in Nederland wordt steeds vuiler, duurder en waarschijnlijk ook onbetrouwbaarder. Met die waarschuwing komt het Ratenau-instituut, een wetenschappelijke denktank die de politiek adviseert. Volgens onderzoekers doen veel mythes de ronde over energieverbruik. Zo stijgt het gebruik van vervuilende brandstoffen nog steeds sterk, ondanks de aandacht voor groene energie. Ook wordt het effect van zuinige apparaten sterk overschat. Het instituut constateert dat er maatschappelijk verzet is tegen alle vormen van energiewinning. Van biobrandstof en windmolens tot kolencentrales en kernenergie. En daarom moet de politiek duidelijk maken dat elke keuze pijn doet. En dat de burger in de toekomst voor energie veel meer zal moeten betalen. De Amerikaanse kredietbeoordeler Moody's heeft twaalf banken in Engeland afgewaardeerd. Het gaat onder meer om twee grote staatsbanken, Royal Bank of Scotland, die door Moody's twee stappen wordt afgewaardeerd, en Lloyds, de Britse dochter van de Spaanse bank Santander Lloyds. Economie-redacteur André Meijnema. Moedjes zeggen dat zij denken dat de Britse overheid wel in staat zal zijn om, om de banken te helpen daar waar nodig is. Het gaat vooral ook om, om belangrijke banken, ook voor het Britse financiële systeem, systeembanken. Maar dat uiteindelijk het wel zou kunnen betekenen dat misschien kleinere banken dan toch niet helemaal gered zullen gaan worden en in de problemen zullen gaan komen. En als gevolg van de verlaagde kredietwaardigheid van de banken liepen de koersen van bankaandelen overal in Europa wat terug. Tien jaar na het begin van de oorlog in Afghanistan... is er nog geen enkel zicht op een succesvol einde. Dat zegt de gepensioneerde Amerikaanse generaal McChrystal. Het ontbreekt de VS aan voldoende kennis... om in Afghanistan de regering neer te zetten... die kan rekenen op voldoende steun van de bevolking. McChrystal stond twee jaar aan het hoofd... van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de NAVO-acties tegen het Taliban-regime begonnen. Operatie Enduring Freedom begon nog geen maand na de aanslagen van 11 september 2001. En had als doel opsporen van Osama Bin Laden en verdrijving van het streng islamitische regime. Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO zegt dat de terugtrekking van de NAVO uit Afghanistan waarschijnlijk in 2014 is voltooid. Maar er wordt rekening mee gehouden dat het geweld in sommige delen van het land ook daarna zal aanhouden. En dan het weer nog buiig en fris. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen wisselend bevolkt met nog enkele buien. En met 13 graden nog iets frisser dan vandaag. ANW verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij best 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerijstroop is dicht. Na A27 is weer vrij. Van Breda naar Utrecht. Er gebeurde een ongeluk bij Werkendam. Nu nog file tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 4 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat voorknopend Rijns-Weert drie kilometer. Is daar een vrachtwagen van het talud geschoven. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moorgestel 5 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning.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 Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Een 14-jarige jongen uit Den Haag is voor de 17e keer aangereden op hetzelfde kruispunt. Nadat de jongen vier maanden geleden door een dronken automobilist werd geschept, werd hij in de weken daarna nog meerdere keren geraakt. Want de herinnering kan slachtoffers nog lang achtervolgen. Laat ze niet alleen staan. Fonds Slachtofferhulp. Giro 6700.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 Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek kunnen beter een nieuwe lening afsluiten, zegt de vereniging Eigen Huis. Waar zijn alle patiënten van modeziektes als ME en RSI gebleven? Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere Nederlandse gemeenten, maar de scholen geven liever les in het Engels of Papiamento. Wij willen onze eigen taal dus de waarde geven die het voor ons heeft. En het ochtendummeur van Siska Dresselhuis. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek doen er goed aan om die hypotheek om te zetten in een andere hypotheekvorm. Doen ze dat niet, dan lopen ze bij de verkoop groot risico op een hoge restschuld. Met die aanbeveling en waarschuwing komt de Vereniging Eigenhuis. Hans André de Laporte. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom moeten mensen met een aflossingsvrije hypotheek in actie komen? Ja, omdat de huizenprijzen dalen. De ja. schuld blijft onveranderd hoog. We zijn eraan gewend uh, voor de uh, kredietcrisis dat die. Hoge schuld, altijd weer werd ingelopen, werd ingehaald. omdat de huizenprijzen zo hard stegen. Nou, die dalen nu. Nou, sinds de kredietcrisis zijn ze ongeveer 10% gedaald. Ja. Ja, en als je je huis wil of he, moet dan. verkopen, dan lopen veel mensen er tegen aan dat ze een restschuld hebben. Vaak omdat ze zijn vergeten dat ook de hypotheekschuld hoger is dan de prijs die ze voor het huis hebben betaald. Omdat ze de kosten kopen of een verbouwing ook mee gefinancierd hebben. Ze hebben in een hypotheek. hogere hypotheek genomen om die keuken of om die badkamer te kunnen aanleggen. Ja, en die kosten koper. En dat uh, betekent dat je dan eigenlijk, zoals het in de krant ook staat, onder water staat. Hè. Dus je huis is minder waard dan, uh, dan je een hypotheekschuld hebt uitstaan. Dat ja. was nooit zo'n probleem. Nee, maar een daar hadden je geen rekening mee gehouden. Nee, maar nu moet je dus echt wel daarmee oppassen. En als je dus echt zo'n zo helemaal aflossingsvrije hypotheek hebt... overigens voor de duidelijkheid, die kan je niet meer afsluiten nu, hoor. Je moet nu... Nee, het gaat om de mensen die de je hem nu hebben, hè? Ja, moet je nu af, aflossen of sparen voor een aflossing. En ons advies is eigenlijk om dat ook te gaan doen als je al een tijd geleden, bijvoorbeeld tien jaar geleden... zo'n helemaal aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten. Ja, dus die hele aflossingsvrije hypotheek is eigenlijk een misbaksel geweest. Ja, dat is eigenlijk gekomen omdat het fiscaal aantrekkelijk is. En je hebt de maximale renteaftrek. Ja, want de schuld blijft hoog. Ja, en je rekende er eigenlijk op dat um, je huis toch wel in waarde zou stijgen. Dat gebeurde ook, hè? want je, ziet, je zag vooral in de Finex-wijk... in Almere bijvoorbeeld mensen die verhuisden na twee of drie jaar alweer... en met een winst. Ja. Dus je nam een hogere hypotheek, was eigenlijk geen probleem... want na een paar jaar verkocht je dat huis, ging je naar een iets groter huis... en je verdiende zo uh, tienduizenden euro's eraan. Ja. Dus wie maakte zich zorgen? De huiseigenaar niet, de bank niet... Totdat het moment kwam ja, dat die hele markt omsloeg. En nu pas, en dat is dus eigenlijk al een, pas een paar jaar later... begint het door te dringen bij mensen... dat het ook wel eens een probleem zou kunnen zijn... als je nu je huis zou willen verkopen of zou moeten verkopen. En de belangrijkste reden van moeten verkopen is nog steeds een echtscheiding. Ja. Hoeveel Nederlanders uh, hebben dit probleem? De schatting is dat er ongeveer 500.000 hypotheken zijn in Nederland... die zo onder water staan, zoals het wordt genoemd. Dus waarbij de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Dat zijn niet 500.000 probleemgevallen. Dat zijn mensen die nu gewoon iedere maand de, de lasten betalen... gewoon de hypotheek kunnen betalen. Alleen... Als je moet gaan, uh, gaan verhuizen, of bijvoorbeeld wil verhuizen. door een relatiebreuk... Ja, dan kom je erop ineens tegenaan dat je je huis misschien wel kan verkopen... maar dat je met een schuld blijft zitten, een restschuld. Het kan ook zijn dat je denkt van ja, ik ga mijn huis helemaal niet verkopen... maar mijn pensioen zit eraan te komen. We weten allemaal de onzekerheid over de waardevastheid van pensioenen. Ja. Kan je dan nog wel je huis betalen... als je nog steeds die oorspronkelijke hypotheekschuld hebt? Nou, En dan is er eigenlijk het advies... Ook al, ook al heb je dat tien jaar afgesloten met het idee... dat is een hartstikke goedkope uh, hypotheek. Goedkoper kan het niet. Ga nu eens met je bank praten of met je hypotheekadviseur... om te kijken of het niet verstandiger is om nu te beginnen met aflossen. Ja. Dat, dat kan een bepaald bedrag zijn per maand wat je kan missen. Het kan zijn dat je daarvoor moet bezuinigen op andere uitgaven, maar... Je doet, bedenk wel, je doet het niet voor je voor de bank, je doet het echt voor jezelf. Nee, maar nou is is uh, leert de ervaring dat als je wil veranderen, hè, want die hypotheek leg je voor jarenlang vast, uh, uh, oversluiten, dat dat heel duur is, omdat je bij de meeste banken dan ja, je moet een boete betalen. Dat is als je vertrekt. Als je dus bij de ene bank weggaat. Stel ja. je zit bij de Rabobank. Als je bij dezelfde bank blijft. En je, je het probleem zegt ik ga niet. naar de ING bank. Maar um, dan, dan verbreek je het contract. Maar hier is het een aanpassing van de hypotheek. Banken die vragen er ook om. Als ze een probleem zien aankomen. Dan krijg je een brief of een telefoontje. Maar ja je... ze zijn actief bezig op dit moment. Hè? Ze ja. benaderen klanten om het toch maar af te lossen. Ja, wij zien dat. Uh, wij krijgen daar veel telefoontjes over bij een vereniging eigenhuis. mensen zeggen: Ja, ik krijg opeens uh, de, een, een, een, een brief dat ik iets uh, over mijn hypotheek moet gaan uh, bespreken. Wat, ja. wat, wat staat met de wacht? Wat moet ik dan doen? Begrijpt u dat banken dat doen? Ja, want, want ze hebben het ons jarenlang aangesmeerd, die aflossingshypotheek. Dat is zo en um, dat leek ook een, een goed idee. En nu is het een veel beter idee en uh, dat doen banken die wijzen daarop. Maar ook, um, ook, ook mensen begint dat zelf door te dringen dat ze zelf in actie moeten komen. Een veel beter idee om toch te gaan aflossen. Ja, ja en dat is, een, dat is iets wat, um, laten we eerlijk zijn, niemand zag deze crisis uh, aankomen. Maar de huizenmarkt in Nederland zal nog jarenlang uh, daar last van hebben. En ook al gaat de economie trekt het aan, de huizenmarkt blijft daar echt nog een tijd lang bij achter. Hoe lang dus, nog, denkt u? Ja, dat weet niemand. Maar als de economie volgend jaar al, wat niemand verwacht, hoor, zou aantrekken... dan mm -hmm. heb je nog zeker twee, drie jaar nodig... voordat de huizenmarkt weer is opgekrabbeld. Dus dat, dat duurt een bepaalde tijd. Ja. Um, het is dus verstandig om zelf, als je zo'n aflossingsvrije hypotheek uh, hebt... Om, een, om, om te kijken hoe je dat risico kan verminderen. Want voor heel veel mensen uh, is, is dat risico er zeker. Hè? Als, wat ik al zei, met een lager pensioen... Um, kan je dat nog wel betalen als je nog steeds die oorspronkelijk hoge hypotheekschuld hebt? En als je nu begint met, met aflossen of sparen voor een aflossing, dat kan ook. Ja, dan, dan sta je er een stuk beter voor en dan ja. heb je in de toekomst alleen maar plezier van. Nou, oké, okay, wijs advies voor wie nu zo'n hypotheek heeft. Dus tenslotte, heel even nog naar de starters op de woningmarkt die het nu moeilijk hebben om een hypotheek te krijgen. De PVV drong gisteren aan op het versoepelen van de hypotheekregels bij de Jager, zodat het voor die groep wat makkelijker wordt. En die markt zit op slot, zodat er wat beweging in komt. De minister van Financiën wil daar helemaal niet aan. Wat vind nee. u daarvan? Ja, nou, die regels die zijn er niet zonder reden. Um, die strengere regels zijn, zijn nodig. Waar wij alleen kritiek op hebben is dat de banken die te streng toepassen en niet meer rekening houden met. Omstandigheden zoals bijvoorbeeld starters met goede ja. carrièreperspectieven. Uh, die worden gewoon tegen hetzelfde uh, tabellen aangehouden als, uh, als iemand van, uh, van 50. Daar gaat het mis. Mensen met, uh, met bijvoorbeeld wat eigen geld moeten ook wat meer mogelijkheden hebben om mm. een hypotheek te krijgen. En dat is uh, wat starters vooral nodig hebben, want ja, daardoor vallen dus ze. Het mag nu... wel wat minder strakker. Ja, mag, uh, dat... en dat kan ook volgens de regels, maar banken doen dat veel te weinig. En daarmee uh, ontnemen ze eigenlijk die starters de kans om die eerste stap te maken. Wordt het zo langzamerhand niet? Onvermijdelijk uh, lijken de geesten eigenlijk niet gewoon rijp... voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Is de vereniging Eigen Huis daar inmiddels ook voor? Nou, we zijn al heel lang voor verandering op, van de woningmarkt. Maar niet alleen maar van de hypotheekrente aftrekken. Want je moet dan het hele uh, uh, het, het woningbeleid in Nederland... zowel huren als kopen, hoor, laat er geen misverstand over bestaan... moet je aanpakken. Want dat is al jarenlang een hoofdpijndossier waar verschillende kabinetten niets aan hebben gedaan... en waar we nu heel veel last van hebben. Oké, okay, en heroverweeg nog eens even die aflossingsvrije hypotheek als je die hebt. Dank u wel. Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis.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 Nu Bonaire, Saba en Sint Eustatius openbare lichamen van Nederland zijn... wordt de Nederlandse taal steeds belangrijker. Maar de scholen geven liever les in het Engels of papiamento. Het laatste deel van het broeit op Bonaire, gemaakt door Roy De Kinderen staan allemaal uh, om een kikker heen. De kikker is meer dood dan levend. Ademt nog wel zo te zien. En een van de jongens hier uh, op het schoolplein heeft net... Een steen op de kikker gegooid. En de kinderen staan er nu allemaal uh, omheen om te kijken hoe de kikker erbij ligt. Allemaal gele t-shirtjes hebben ze aan van de school hier, de Beatrix school. Een rijtje jongens zitten op het stoeprand. Ze zijn nog klein, een jaartje of zes had ik zo. En dan vraag ik aan ze of ze ook Nederlands spreken. Botta papaya hollandes? Nee. Ja, jij wel? Dan begint hij te lachen en deze jongens die spreken duidelijk uh, nog geen Nederlands. Jij wel? Ook niet, nee. Ochtends wordt de dag gestart met het zingen van het schoollied. En als dat gebeurd is, worden de kinderen aan het werk gezet. Op deze school uh, wordt gewoon in het papiermens instructie gegeven. ...wordt hier uh, pas echt Nederlands gegeven vanaf groep 7-8. Jozefien is uh, IB-ig hier op school. En hoewel de Nederlandse Onderwijsinspectie er anders over denkt... ...vindt zij uh, dat het Nederlands helemaal niet zo belangrijk is. Wij houden in de, op deze school als instructietaal het papiermens. Uh, gaandeweg uh, vanaf groep 7 proberen uh, wij meer en meer uh, Nederlands te praten met de kinderen. Maar vanaf groep 1 uh, uh, houden we ins als instructietaal papiomens. Waarom beginnen jullie zo laat met het doseren van Nederlands? Omdat wij ten eerste respect hebben voor onze eigen taal. En wij willen onze eigen taal dus de waarde geven die het voor ons heeft. Wij spreken allemaal thuis, papje Overal waar je komt hoor je onze eigen taal. En wij willen ook dat de kinderen als ze naar school komen... dat ze dan hun eigen taal eerst goed leren. En onze kinderen zijn gek op Engels. Zelfs de kleuters spreken Engels tegen elkaar... want ze zitten de hele tijd achter Cartoon Network... En uh, lifetime en weet ik allemaal veel. En soms vragen ze ook aan je, juf, waarom zou het dan niet in het Engels kunnen? Dat gaat toch veel makkelijker. En gezien onze ligging, ja. Mijn eigen oude huisarts op Curaçao, die heeft in Miami als uh, voorarts gestudeerd. En zijn kinderen studeren nu ook in Amerika. Dus waarom zou het niet kunnen? Papimento, die heeft al heel lang, ja, meer dan een eeuw en misschien al twee eeuwen heeft een belangrijke positie binnen in deze gemeenschappen. Glentodé is gezaghebber, zeg maar burgemeester op het eiland. Dat is juist een van de problemen die ik als gezaghebber zelf... zeer zorgelijk vond in Bonaire. Is dat men zich uh, geen zorgen, onvoldoende zorgen, moet ik beter zeggen, maakte... over de kwaliteit van het onderwijs. Men was gefixeerd op het gegeven dat uh, dat onderwijs onder meer in het papiominto kon plaatsvinden. Daar was men blij om, trots op. En omdat die kinderen dus in hun eigen taal konden uiten... vanuit het gegeven, voor het gevoel dat dat het eigen taal is... Werd, was men blij en was men niet kritisch naar het onderwijs. Is gebleken uit metingen op het gebied van... wat kunnen die kinderen na zoveel jaren onderwijs genieten in dat systeem? Is gebleken dat het heel ver onder de maat is... En Het is hartstikke nodig dat de inspectie komt om de vinger aan de pols te houden... om te kijken of die kinderen inderdaad de inhaalslag maken die ze moeten maken. Het is echt geen pretje. De kinderen liepen twee jaren achter. Op het best misschien anderhalf en op zijn slechts drie jaren achter. In vergelijking met bijvoorbeeld uh, Nederland. Dus dat is voor mij een zeer zorgelijke gang van zaken in het onderwijs in Bonaire voor dat we gingen meten en voordat die inspectie langskwam. Als Nederland in handen zou zijn van de Fransen... en je zou met Franse les beginnen in groep 5... kun je dan die kinderen van groep 5 vergelijken met de Franse kinderen... qua taal, qua Franse taal, in Frankrijk? Ik denk van niet. Het is niet eerlijk, die vergelijking is niet eerlijk. Maar wij worden wel nu vergeleken... En men spreekt wel van een achterstand. Nou, de laatste tijd begint men uh, een beetje te, ja, water bij de wijn te doen... en te zeggen van nou ja, en het te verzachten. Maar uh, nee, onze kinderen zijn uh, voor wanneer ze zijn begonnen met Nederland... zijn ze goed op niveau. Maar niet te vergelijken met daar. Over een jaar of vijf, dan is het onderwijs wel beter. Uh, het wordt naar Nederlandse maatstaven... Zoals zij het willen dat het wordt. Laat ik het zo stellen. En dat, dat is niet per definitie beter? Het is niet per definitie beter, nee. Het is niet per definitie beter. Ik heb zelf daar ook gewerkt. En het is niet per definitie beter. Laatste aflevering was dat van Het broeit op Bonaire. Volgende week in Karo. Goedemorgen Nederland. Ze waren de schrik der beschaving.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 Sint-Jozef. Je sluit kinderen niet graag op. Niemand doet dat graag. Vanaf maandag dus. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail Nederland@karo.nl. Straks, waar zijn de patiënten gebleven van ziektes als RSI en ME? Is nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Als de R in de maand zit, moesten wij vroeger levertraan drinken. Dat begon dus in september en dat ging door tot en met april. Tegenwoordig is de R in de maand het teken om de ux uit de kast te halen of nieuwe te kopen. Nu zijn deze import Australische laarzen deze hele zomer eigenlijk niet uit het straatbeeld weg geweest, want daarvoor was het weer te slecht. Maar echte liefhebsters dragen ze zelfs als de mussen van het dak vallen, want om erbij te horen gaan jonge meisjes heel ver. Spuuglelijk vind ik ze, die bondlaarzen, maar voor jonge meiden is het je van het... Meestal roesbruin, maar ook zwart of grijs. En natuurlijk met de naam op de achterkant, om ze te onderscheiden van namaak. Nu woon ik in het Gooi en het kan heel goed zijn... dat de aanwezigheid van het aantal uks per vierkante meter... daar vele malen hoger is dan in Oost-Groningen... want ze zijn bepaald niet goedkoop. En zoals bekend wonen er in het Gooi flink wat grootverdieners. Ik snap nog steeds niets van de aantrekkelijkheid van die lazen. Ik denk eigenlijk dat het meer gaat om status en erbij horen dan om schoonheid. Ze lopen zo heerlijk en ze zijn zo lekker warm, zeggen al die meisjes braaf. Alsof lekker lopen en warmte ooit doorslaggevend zijn voor modieuze meisjes. Er wordt tegenwoordig vaak geklaagd... over de sterk doorgeschoten individualisering van de maatschappij. Maar dat geldt dan echt zeker niet voor de ux-draagsters. Zelfs hun moeders moeten er grote moeite mee hebben... hun eigen dochter te herkennen in deze meute van eenvormige meisjes... Want behalve dat hun schoeisel hetzelfde is, hebben ze allemaal lange steile haren, dragen ze een skinny spijkenbroek en rijden ze op een omafiets. Jan Kees de Jager, sla hier je slag. Hef hoge accijnzen op de ux, net zoals op sigaretten en drank. Extra inkomsten voor de overheid en wie weet een impuls voor de smaakverbetering van jonge vrouwen. In modern jargon noemen ze dat een win-win situatie. Maandag het ochtendumeur van Henk Wesbroek.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 Oh, the beach is divine And I love the Yankees Cheetah's just fine I follow Rogers and Hart She sings every line That's, That's why, why the lady Disney is a champ I love a prize fight That isn't a fake No fake oh. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs>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 Heeft Lady Gaga nou van de populariteit van Tony Bennett of is het uh, net andersom? In ieder geval een grappige uh, duet. De lady is a tramp. Het is uh, bijna vier minuten voor half elf. Grand hysterie, ME, RSI en bekkeninstabiliteit. Modeziektes komen en gaan. Veel mensen krijgen de ziekte, maar na verloop van tijd komen ze dan opeens niet meer voor. Het zit als het ware tussen de oren. Over modeziektes wordt morgen gesproken op het symposium van ziekten die komen en voorbij gaan... van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Voorzitter Kees Renkens, goedemorgen. Goedemorgen. Modeziektes zijn tijdgebonden. Uh, hoe komen ze eigenlijk in de wereld? Ja, daar valt uh, het volgende wel te zeggen. Er zijn altijd mensen, er zijn veel mensen met uh, vage klachten, onduidelijke klachten. En die zijn niet echt ziek, maar die zijn moe, die zitten niet lekker in hun vel, die hebben moeite zich te concentreren, die slapen slecht en weet ik veel wat. En die, die zoeken dan medische hulp daarvoor soms en dan nog geen dokter kan iets vinden. En op een gegeven moment komt er iemand, ja, maar dit is, uh, hebben we nooit herkend, maar dat is een ziekte, dat heet... Fibromyalgie, wat je hebt. Je hebt fibromyalgie. En dan eindelijk krijgt de patiënt de erkenning. Nou, dan weet ik wat ik heb. En dan krijgen ze de. kunnen ze dus met tegen de familie zeggen. Nou, ik ben geen aansteller of ik ben niet overspannen, maar ik heb iets. En dat heeft een grote aantrekkingskracht op die mensen die lange tijd uh, geshopt hebben vaak. En ja. door een dokter niet goed geholpen. Want dan door. heb je eindelijk een antwoord. Dan kun je die klachten eindelijk benoemen. Ja, ik kun je de klachten eindelijk benoemen. Ja. Dat heeft een enorme. Het is een korte baan. Het, is een, het leidt tot tijdelijke vreugde. Maar daarna is het meteen duidelijk dat die, die, die ziekte met die nieuwe naam ook niet te behandelen is. Er zijn geen behandelingen voor. Nee, maar bijvoorbeeld RSI, dat is toch wel een vrij reëel uh, nou ja, ziektebeeld. Dat is nee. pijn door repeterende bewegingen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee? Onzin. nee, nee. Je kunt uh, niks vinden bij die mensen met RSI. Hm. Er zijn wel een aantal klachten van het bewegingsapparaat van pezen en in je arm enzovoort. Ja, want die, maar die klachten bekend, zijn toch uh, wel reëel. Syndroom en zo. die moet je eruit halen. Ja. Maar wat je dan overhoudt is een groep vage... Klachten die kunnen in de hand zitten, in de duimmuis, in de elleboog, in, tot in de schouder. En die uh, blijken vooral op te treden bij mensen die met computers werken, maar dat doen we allemaal tegenwoordig. En Bijvoorbeeld een slechtere werkrelatie met een superieur hebben. Als je dat hebt, dan heb je een veel grotere kans op die uh, RSI uh, ja. om te krijgen. Het is eigenlijk een beetje als bij een burn-out. Uh, ja. Als een burn je een burn-out hebt, moet je naar de kapper in een nieuwe baan gaan zoeken. Ja, ja burn-out is, is dan echt een psychiatrische diagnose, een psychische diagnose... Dus dat is wat, ligt nog iets anders dan. Oh. Dat kan ook, die term kan ook te makkelijk gebruikt worden, ben ik heel met u eens. Maar bij RSI, bij de meeste modeziekten, gaat het er juist om dat zijn klachten van psychosomatische origine. Mm -hmm. en, maar er moet een lichaam, de patiënt denkt, en een aantal sympathisanten, ook dokters vaak, een klein aantal dokters die daar mee gaan, die zeggen, nee u weet, het is een lichamelijke aandoening. En u bent niet, het is niet psychisch. En u heeft geen psychotherapie nodig. Ja. Dus eigenlijk moeten we dan concluderen, die modeziektes, dat is ja. eigenlijk, we maken elkaar maar een beetje gek. Ja, elkaar. Ja. Het verloopt via publiciteit. Er ontstaat meestal bij nieuwe modeziekten heel snel een patiëntenvereniging. Die gaat uh, reclame maken, die gaat patiënten waarschuwen voor verwaarlozen van ja. de symptomen. Want dan word je levenslang, kom je levenslang in een rolstoel terecht en zo. Dat hadden we met de bekkeninstabiliteit. Dus er wordt catastroferende informatie verspreid. En als je daarvoor gevoelig bent, dan uh, kan het heel nadelig zijn. Ja, allemaal onzin eigenlijk. Maar oh ja, die klachten ja, zijn er wel. Ja, die klachten zijn wel reëel. Het dus is makkelijk om er in algemene termen over te spreken. Maar als je zo iemand voor je hebt met die klachten... Die klachten zijn reëel. Het zijn geen aanstel, het zijn geen simulanten. Alleen ze hebben een verkeerd etiket opgeplakt gekregen. Ja, Vaak maar ja, hadden... dan moet een etiket op. Ja, er moet een etiket op. Ja, dat, we vinden het allemaal prettig als je steeds maar ergens pijn hebt... dat een dokter kan zeggen, dit is het. En anders blijven heel veel mensen blijven zoeken voor de ongeruster en dan is er in de omgeving is er een buurvrouw die heeft blijkt kanker te hebben. Jezus, nou dan voel ik alweer die pijn daar. Er moet toch iets zijn? En dan gaan ze naar de pre-scan dan kan je gratis je hele total body laten scannen voor 1000 euro enzovoort. En dan vinden ze altijd wel een paar uh, kleinigheidjes en uh, zo komen mensen in het een, in een verkeerde uh, spoor terecht. U bent een beetje cynisch. Nou, over die modeziektes ben ik... Nou, ik ben, ik ben tegenover die patiënten niet cynisch hoor. Die patiënten die zijn beklagenswaardig, die hebben verkeerde keuzes gemaakt. Ja. Van een deel aangepraat door slechte behandelaars. Dus dat, daar past geen cynisme, daar past mededogen en een heel andere benadering. Maar het eindeloos benadrukken dat er een lichamelijke oorzaak is... die misschien nog niet gevonden is, maar dan binnenkort wel gevonden wordt... dat is uitermate schadelijk voor die groep uh, patiënten. Ja. Ja. Wat, is op dit moment, uh, wat wordt de nieuwe modeziekte? Nou ja, op het symposium spreekt Luc Bonneu over het electrosensitivity-syndroom. Ja. Er zijn mensen die denken dat ze last hebben van uh, elektromagnetische straling, uh, hoogspanningskabels, uh, zenders, uh, mobiele telefoontjes en dergelijke. En, maar dat kunnen we ook naar het Rijk de Rijke Fabelen verwijzen. Ja, dat je kunt hebben. als je zo'n patiënt hebt die in een huis wordt gestopt waar alle straling is afgevangen. dan voelen ze zich plotseling veel beter. Mm -hmm. Maar als je ze in een, er zijn experimenten mee gedaan in Amerika. als je ze dan in een ander huis zet en je beweert hetzelfde, maar nou je ja. stiekem. Voer je allerlei, zet je mobieltjes aan en dergelijke. Dan kunnen ze dat helemaal niet, dat verschil merken ze dan helemaal niet meer. Dus okay. dat is ook een ingebeelde ziekte. Dank u wel, Kees ja. Rekens. Scheidend voorzitter trouwens van de vereniging tegen de kwakzalverij. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.karo.nl. En straks na het nieuws, Prem Radakishun. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Bij mij in de bus is de vrouw die ik vind dat leider van de Partij van de Arbeid moet worden... Meili Vos, jong, slim, juridiet grappig en altijd bereid om de confrontatie aan te gaan. We gaan praten over het leiderschap in de Partij van de Arbeid. Ligt het aan het feit dat de partij geen ziel heeft... waardoor iedere leider het moeilijk heeft? Is het de Partij van de Aasgieren geworden? Die azen op baantjes in de publieke sector? Is dat misschien het probleem? En daar gaan we aan het eind van de week over praten... want het was ongetwijfeld de week van de Partij van de Arbeid... en Job Cohen, maar luisteraars, dat doen we allemaal... nadat u het nieuws van vrijdag 7 oktober half 11 heeft gehoord... en het is heerlijk om in deze regenachtige, herfstige... De tropische stem van Jan van de Putten te horen. Radio 1. Het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van 12 Britse banken verlaagd. Onderin ze de Royal Bank of Scotland en Lloyds, twee grote staatsbanken. Moody's is die staatssteun anders gaan beoordelen. Energie in Nederland wordt steeds vuiler, duurder en waarschijnlijk ook onbetrouwbaarder. Die waarschuwing komt van het Ratenau instituut een denktank die advies geeft aan de politiek. Er worden steeds meer vervuilende brandstoffen gebruikt, zegt het instituut, ondanks alle aandacht voor groene energie. Tien jaar na het begin van de oorlog in Afghanistan is er nog geen enkel zicht op een succesvol einde. Die waarschuwing komt van oud-generaal McChrystal, die de troepen in het land twee jaar heeft geleid. Het lukt de Amerikanen maar niet om in het land een regering neer te zetten die steun heeft van de Afghanen, zegt McChrystal. En premier Rutte zit in Berlijn. Hij praat met de Duitse bondskanselier Merkel. En het gaat dan vooral over de eurocrisis. Dat bezoek is een voorbereiding op de eurotop van 17 oktober. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Staan files op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor het knooppunt Rijnsweert, 2 kilometer. Wat te maken met een aanrijding, maar de weg is weer vrij. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Oorschot, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradarquisioni. Dit was ongetwijfeld de week van de Partij van de Arbeid. Partijvoorzitter Ploemen stopt en zei hardop wat iedereen in de partij denkt. Job Cohen is ongeschikt als leider van die partij. Het is een beschaafde man, maar het is geen politieke leider. Vooral niet van een partij die haar ziel kwijt is en een baantjesmachine lijkt... met de op een baan in de publieke sector jagende aasgieren. Mijn vraag aan u is daarom aan het einde van deze werkweek heel simpel. Is Job Cohen de ideale leider voor de Partij van de Arbeid... of moet hij aan de partij denken en opstappen? Zoals de grote leider Agnes Kant in 2010 deed... toen ze in het belang van de socialistische partij, de SP, opstapte. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, ik heb verscheidene malen Jobko hen uitgenodigd om mijn gast in de bus te zijn. Hij verkiest het om niet te komen. Het is zijn goed recht. Ik vind het jammer, want ik denk dat hij een goed mens is die in het slechte film is beland. En iemand moet hem de waarheid zeggen. Gelukkig is er één P van de A politica die zeven dagen per week, 24 uur per dag altijd de discussie en de confrontatie over haar geliefde partij wil aangaan. Dat is Meili Vos. Meili Vos, je bent ook net mama. En ik mag je heel erg, ik bewonder je heel erg. Maar mijn belangrijkste vraag is, hoe gaat het met je dochtertje? Je noemde haar ert. Wat is ja. nou haar echte naam? Haar echte naam is nu Reva. En we hebben gisteren bij Keurig van Waarde... met heel veel smaak zitten kijken naar documentaire over de Ert. Um, maar ze is wel flink wat groter geworden dan Nathan een esje. Nee, ze is heel gezond. Hoe en, oud is uh, ze nu? Ze is nu bijna drie maanden. En verandert moederschap je? Ja, ik denk het wel. Iedereen zegt dat ik wat zachter ben geworden. Maar um, uh, ja, ik, het voelt eigenlijk niet zoveel anders. Ik vind het alleen vreselijk leuk. Ik heb gewoon een nieuwe hobby erbij. Ja. Ja, het is echt heel erg leuk. En blijft de, wat, welke plek sta je nu als opvolger om de Kamer? 38, in? dus dat gaat voorlopig uh, schuif ik de Kamer niet in. Hoor. Nou nee, zeven nee. mensen moeten opstappen, daar ben je erin. Ja, dat zijn er wel heel veel. Dat zou eigenlijk het hele fractiebestuur moeten zijn. <lacht> nu, <lacht> Hoe laat ze het maar niet horen? Oh nee, ze heeft <lacht> het al wel gehoord. <lacht> nee, Mely um, is Job Cohen de ideale leider voor de Partij van de Arbeid nu? Nee, maar uh, wie wel? Kijk, de ideale leider die we ooit hebben gehad, iedereen spiegelt zich nog natuurlijk aan Joop den Uil. Uh, dat was inderdaad de ideale leider, overigens, hè, in retrospectief. Ik denk dat Wouter Bos echt ook wel een heel goede leider was. En ideeën, en retorisch begaafd, en slim. Um, maar van de, de een op de ander moment ben je uit. Hek en Job is op dit moment um, de enige met een statuur. En je moet niet vergeten dat er heel veel mensen zijn in Nederland. Die Job Cohen um, uh, trouwens, er was gisteren ook een actie op, de op, uh, op Twitter over... Um, uh, behoud van Job Cohen, ik weet niet precies hoe het heette. Heel veel mensen die, die identificeren zich ook met die man... omdat het een heel gewone man is. Echt, Ik denk dat 95% van de Nederlanders... die komt ook wat moeilijker uit zijn worden. Is niet allemaal zo begaafd verbaal als jij... of misschien als ik, of wie dan ook. En uh, uh, hij is inderdaad de archetypische hele gewone Nederlander. En dat is, maakt hem sterk en dat maakt hem ook authentiek. Dus op dit moment, ja... He, er zijn vast wel wat mensen binnen de partij die, die het ook zouden kunnen... maar Job is op dit moment het beste wat we hebben. Maar Meili, um, ik vind Job Cohen een heel beschaafde man. Ik mag hem zelf heel erg, maar de waarheid is toch ook dat ik geen goede chirurg ben. De waarheid is ook dat ik niet een manager ben van Radio 1... die met 87 verschillende belangen kan omgaan. Ja. Ik... En, maar, maar wat ik net zeg, uh, uh, de nou noem inderdaad ook gewoon functies die uh, ook behoorlijk ingewikkeld zijn. Maar het partijleiderschap, daar bestaat geen opleiding voor. Je moet het charisma hebben, je moet het kunnen, je moet het durf de lef hebben, doorzettingsvermogen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de andere partij, Siewerand van maar Buma. Ja, maar Schap, die is geen ook... politiek leder. Het, het CDA, kijk, het verschil is wel... Nee, maar het is, wel... is ook niet voor niks dat het CDA nog steeds geen politiek leder kan vinden. Nee, Omdat het maar... vreselijk ingewikkeld is om iemand te vinden die alles heeft. Ja, te kleins maar. Nee. Waarom ja, ook niet. niet? Vrouw, ik, ik... charmant, ja. bevlogen ideologie. Ook allemaal. Maar Melifos, jong, ja, talentvol, maar, maar, bevlogen. Nog, je weet het pas als ik het heb geprobeerd of als jij het heeft geprobeerd. We weten nu van Job Cohen uh, een aantal dingen. Kan hij wel goed? Uh, uh, uh, hij Heeft voor heel veel mensen de juiste uitstraling. Maar uh, hij is. De, de verwachtingen van hem waren natuurlijk ook enorm. Nou, dat dan kan het enige wat je kan doen is natuurlijk helemaal dalen in alle verwachtingen. Um, maar ik kan niet uh, uh, zomaar... Ik, die ideale partijleider, dit weet je pas achteraf. Mevrouw Van Zanten, goedemorgen. Goedemorgen, met Okie van Zanten. U hebt Partij van de Arbeid gestemd? Dat klopt. Uw ik hele leven al. lang? Ja, bijna mijn hele leven lang. Ik heb wel eens een uitstapje naar de SP gemaakt. Mm. En wat heeft u bij de laatste Tweede Kamerverkiezing gestemd? Job Cohen. Kijk. Ik, ik zag het helemaal zitten. Ik was erg enthousiast. Maar ik ben zo zoetjes aan tot de conclusie gekomen. Deze man is een duif en die zit dus een stelletje ratten. Ja, en moet hij daarom weg? Ja, hij moet, er, hij moet zichzelf beschermen daartegen. Maar, maar dat vindt, u ook dat dan de, uh, vindt u dan ook dat, dat de PvdA moet zoeken naar een iets, iets rattiger, om het even in, in die, die uh, term, ja. een iets rattiger uh, fractievoorzitter of partijleider? Juist nou, vanwege tijdsgewricht? Nou, wat ik van de P van de A vind, is dat ze meer kleur moeten gaan bekennen. En uh, ze willen eigenlijk altijd meedoen mee met anderen. En ze zijn hun eigen pad daarbij helemaal uit het oog verloren. Maar, mevrouw Van Zanten, wat ik grappig vind, ik vind Job hen ook een duif. En soms als ik verhitte discussies heb, dan moet ik altijd toegeven... dat een duif tussen ratten ook wel een verademing is. Nou, dat vind ik ook, maar uh, dat moet niet ten koste van jezelf gaan natuurlijk, hè. Als je dat uh, geconstateerd hebt, dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou, dit verandert niet. Tabé. Maar, maar, ze, maar, mama, dat... Mely, wacht hier, maar mevrouw Van Santen zegt iets heel leuks. Laat Job Cohen dan die duif zijn. Eigenlijk is dat mijn teleurstelling in Job ja. Cohen, dat hij van een duif een halve rat is gaan proberen te worden. Oh. Hij, hij moet helemaal duist zijn. Hij heeft de verkeer. Heeft, nee. Heeft hij de verkeerde... nee, half, half dat is dat. Ik is vind ook niet dat geworden. die meneer nee. half rat is geworden, hoor. Nee. Hij, hij moet alleen nog inzien dat uh, dat hij in het in het verkeerde stelletje zit. Ik denk ook dat dat heel moeilijk uh, is voor hem, dat, dat zie je ook. Maar wat u net zei is van dat hij het voor zichzelf zou moeten opstappen of voor de partij? Ik bedoel, wat, wat was dat? Nou, nou precies ik u... ten eerste voor jezelf, want je doet toch ook dingen voor jezelf. Want dat, uh, dat uh, heilige gedoe van ik doe het voor het land en ik doe het voor uh, de gemeenschap. Nou, daar zie ik niet zoveel in. <lacht> maar uh, als je dan tot de conclusie komt van jongens, ik ben in het verkeerde bed gestapt. Nou, dan ga je er weer uit en dan zeg je nou volgende keer beter. Mevrouw Van zanten weet u wat leuk is? We proberen altijd een muziekje te vinden die past bij het onderwerp. En ik weet niet dat u zal gaan bellen. En Wim de Veter, onze technicus, het is ook zo'n oude, p-van-de-a-gestaalde kader, die had echt een liedje wat, wat, wat helemaal toepasselijk is op de situatie van Job Cohen. Dank u wel voor het bellen. En dit is de visie van Wim de Veter op wat ze doen met Job Cohen. 0800-121, PrimtimeApenstart, ntr.nl en de tweets naar hashtag PrimtimeRadio1. Meily Vos is mijn gastluisteraars, Tweede Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid. Nu op nummer 7. Meili Vos, ik herinner me toen Ad Melker politiek leider werd van de Partij van de Arbeid. Ik was nog lid tot 2000. En toen zei ik ook tegen mensen, Melkert is niet goed. Hij voelt het tijdsgewicht niet aan, hij is te veel technocraat. En toen zei iedereen in de partij tegen me, Prim, we weten het, maar hij is wat we hebben. En dan komt er de verkiezingsniederlag en dan laat je hem aan zijn baksteen vallen. Ik zou het gigazonde vinden als dat met Job Cohen gebeurt. Ja, ik ook. En daarom was op zich de, de opmerking van Lilianne Ploemen deze week... dat hè, als er weer verkiezingen zijn en als er bijvoorbeeld op het fractiebestuur opnieuw gekozen wordt... Dan... Is het ook gewoon goed dat ook andere mensen zich kandideren? Dat dat alleen maar hij de enige kandidaat zou zijn. Dat vond ik ook een beetje raar van, van Job zelf dat hij dat zei. Van ja, ik ga gewoon door. Of nee, dat heeft hij niet gezegd dat hij de enige kandidaat zou zijn. Maar dat zou inderdaad moeten gebeuren. Gewoon andere kandidaten en er is. Mijn lief, mij liet ons helemaal genoegen doen. Gewoon voor de democratie en de discussie. Stel je kandidaat voor het leestrekkerschap voor de komende verkiezingen. Als die er zijn voor de Partij van de Arbeid. Ja, dat denk ik wel. Daar ben ik over aan het nadenken hoor. Ik heb nu even wat meer overwegingen ook. Maar. Uh... Uh, en dan nog, hoor. er zijn heel veel mensen die mij heel erg vervelend vinden, Er zijn mensen die mij leuk vinden, maar, jammer, en er zijn andere goede kandidaten. Maar inderdaad, noem maar drie andere goede kandidaten. Diederik Samson vond ik heel erg. Goed. Ja, maar Diederik Samson heeft het probleem. Hij is niet gul. Diederik Samson nou, dus is rupsje is... nooit genoeg. Diederik Samson heeft niet. Ja, en ja, maar goed, dat is dan misschien. Uh, het, is, het is volgens mij niet zo, maar dat is dan zijn handicap, zeg maar. Van uh, hoe hij overkomt. Mijn handicap is dat mensen denken dat ik te jong ben. Um, een andere kandidaat... Hoe oud ben je, Mely Vos? Ik ben 41, dus ik ben helemaal nou, niet Hoe oud jongen. was John Kennedy? Ja. Hoe oud was Bill Clinton? Nee, hoe goed. oud was Wouter Bos? Van, van vrouwen wordt altijd gezegd dat ze te weinig ervaring hebben. Ja. Um, ja. En dat is dan uh, een van de dingen die aan mij kleeft. Maar Dietrich Samson vind ik een hele goede... Ik, ik niet. En uh, jij niet, maar... Uh, nou, goed, en, jij ik ben, ben, en ik weet wat het Nederlandse volk denkt. Kijk, ja, dat, dat kijk, weet ik. Dus, maar... En, en Mely, kijk, ik zal je zeggen wat, wat de handelsmerk is. Je mag zeggen wat je wilt van Wilders. Als hij daar staat, weet je wat hij denkt. Ja. Je weet voor welke ideologie hij staat. Emil Roemer, SP hetzelfde. Uh, uh, uh, bij Mark Rutte weet je waar hij voor staat, de manager die Nederland gaat managen. Ja, dat bij hebben de... ze heel goed geframed. Ja. ja, en bij de P van de A weet ik niet. Bij jou weet ik waar hij voor staat. Jij, bent, jij staat voor een moderne samenleving. Jij staat voor de vrouw, jij staat voor eerlijk delen, jij staat voor emancipatie. Jij staat voor modern denken, jij staat voor moderne arbeidsmarkt. Ja. En Hoops. dat is moet de P van de A zijn. Ja, nou ja, goed. En dan heb je zelf een PvdA's die dat heel eng vinden, moderne arbeidsmarkt, want die zijn bang dat ze dan verliezen. Dan nou, moet ik dat eindeloos uitleggen dat dat niet zo is. Ron, goedemorgen. Je bent de VVD-stemmer. Uh, wat, wat is volgens jou het probleem? Goedemorgen, Prem en mevrouw Vos. Ik denk dat het probleem jaren terug al is ingezet. Doordat meneer Wim Kok als vakbondsman uh, op de pres stond om te schreeuwen: bla bla bla, en bla, uh, het, het salaris. En nou is meneer uh, Kok is bij meneer ING een handtekening aan het, aan het zetten voor een miljoen. En bij meneer Shell voor een miljoen. En meneer Wouter Bos doet zulke dingen. De PvdA stond voor vakmensen. Voor mensen die in de arbeid zitten. Maar ondertussen verkranselen hun, hun imago Ron, door uh, zakken te vullen. Maar Want Ron, Ron, is... Ron, mag ik even, ja? even ja? kijken? Ja, ja, ik, ik vind het heel goed dat je best, maar ook een aantal waar waren. De Jette Kleinsma is ook partij van de arbeid. Meili Vos. Ja. Uh, Lea Bouwmeester, God, ik noem alleen maar ja. vrouwen op, Angelique Aeskens, dat zijn ook P van de A. En dat zijn wel integere mensen die niet hun zakken vullen in de publieke dat, sector. Dat klopt, dat klopt, Prem. Alleen de mensen die zeg maar, bovenaan aan de ladder staan, zeg maar de, de fractievoorzitters. Die mensen geven het gezicht aan de partij. Ja, maar het geeft het, het, het gezicht het... Aan, aan jouw radioprogramma. En als mevrouw Ebru Omar er zit, is het een, toch een ander programma. Ja, Ondanks dat het. Snap ik, ik, ik snap wat u bedoelt. En, en, en uh, dat dilemma, Meli. Wat, wat, wat meneer Ron verwoordt. U hebt wel een punt hoor, meneer Ron. Hartstikke bedankt voor het bellen. Het is ook de persoon, die, die, die, wat jij net zit te bepleiten die bij de organisatie past. Ja, nee, en wat, wat is inderdaad lastig is inderdaad dat zeker van de PvdA, van de sociaaldemocraten, daar is het een verwachting heel hoog, dus dan is het heel erg raar... Dat ze dan nou ja, wat Kok gedaan heeft met die, met die topsalaris en dergelijke. Eh, Ex-VVD'ers, ex-CDA'ers doen precies hetzelfde en misschien nog wel meer. Maar eh, daarvan, nou ja, het, dat ligt in de verwachting dat ze na de na publieke dienst dat ze heel veel geld gaan verdienen. Maar kijk, dus dat, dat de dat vaste klopt. mailer Jan Bakker zegt ja. ook hetzelfde. Jullie hebben de ideologische veren afgeschud. Mijlie, heb, heeft de PvdA ideologie? Uh, jazeker. Wat de sociaaldemocratie, de sociaal als je die op een rijtje... het heel kort, hè, wat, wat, wat, wat eerlijk delen is... hoe je eigenlijk uh, probeert zekerheid voor iedereen uh, te garanderen... en tegelijkertijd economische groei. Dat is inderdaad gematigd links. Hè, links valt midden. Als je dat zeg maar, mensen voorlegt, van wat de ideale samenleving is... Maar dan van heb je van alleen Wolfs en die als burgemeester blijven nee, even plakken. Maar als je even, zonder dat je mensen vertelt dat dat de idealen van de PvdA zijn. Gewoon op een rijtje van hoe ons ideale Nederland eruit ziet. 80% van de Nederlanders, ja, dat vinden wij ook. Plak je daar de PvdA op, en dat is precies ook wat, wat Ron net zegt... Um, ja, op dit moment is dat een heel erg slecht merk. En dat, dat komt inderdaad door uh, een aantal bestuurders... die niet hebben gedaan wat je zou verwachten... Um, uh, en ook heel veel... Maar uh... leiderschap is dan ook dat je de dichtstbijzijnde microfoon neemt. Als jij leider bent, Melifos, Vos, en uh, ja. Wolfson blijft plakken, dan bel je Wolfson toch op. Dan zeg je, Wolfson, in het belang van de partij, stap op. En anders pak je je microfoon en dan zeg je dat ik vind dat hij moet opstappen. Ja, nou, dat, dat zou je onder Zou je dat nou, hebben nou, gedaan? Ik, ik zou inderdaad heel moeilijk vinden. En dat, daar komt gelijk ook mijn dilemma. Zou ik maar gelijk op tafel leggen. Ik vind Wolfs een hele aardige man. Ik vind Dank het ontzettend stom wat hij gedaan heeft. En juist omdat ik hem zo aardig vind... maar misschien is dat wel een algemeen probleem... van heel alle politici of van elke partij... Um, uh, politici zijn mensen maken fouten. En je kent elkaar, ik bedoel, we kennen ook allemaal mensen van de PVV en Wilders. Je Too much love, wat Wim dus zei, uh, draaide. Wim nou, de ja, Peter, ja. onze technicus, ja. bleek de betere politiek analist dan al die spindochters. Ja, will kill you, <laughs> zeg maar, in, in het oog van het publiek. Maar ondertussen zijn dus politici onderling... Ja. Uh, uh, kennen elkaar, vinden elkaar aardig, weten precies hoe moeilijk het is, hoe lastig het is. Het is wel heel lastig om keihard naar elkaar te oh, kijken. Je bent zo eerlijk, weet ja, Ik zeg het, leuk. het maar ik... heel eerlijk, zoals het is. <laughs> ja, nee, maar dat doe jij. Daarom is je schoonheid. Meneer Van Heuvel, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Prem. Zegt dit maar. Nou, ik, uh, ik word een klein beetje misselijk van uh, die mevrouw Ploem En dat komt dus, kijk, vroeger hadden we Joop Penaal, dat was een socialist. Uh, daarna hebben we meneer Kokgaard en meneer Bos. En dat waren geen socialisten, dat waren salon-socialisten. Nou hebben we dus Job Cohen. En dat is weer een socialist. Dat is één die ook met de lagere klassen dus kan communiceren. Maar er ook aan denkt. En mevrouw Ploumen, die schaar ik eigenlijk in hetzelfde rijtje als uh, Kok en uh, Bos. Want ja. zij zegt dan wel dat een anderhalf jaar... Maar meneer Van der de uh, de Heuvel, sorry meneer, dat ik u onderbreek. Meneer Van der uh, de Heuvel, sorry voor dat Rubber eens, zegt dat ik u te veel onderbreek. Maar u vindt dus dat Job moet blijven. Maar wat moet hij dan doen dat mensen zoals u, dat wat u zegt, dat dat breder naar, naar buiten komt? Ja, uh, ik denk dat hij daarvoor een aantal mensen, uh, die dus wat oorlog staan van hem, het wat meer uit moeten dragen. Okay. Uh, Mara, oh, maar uh, mevrouw mevrouw uh, Bloom, die, of die uh, uh, nee. Blo ja. Ja. ja ja die, die uh, uh, schreeuwt nu dat Job na anderhalf jaar nog niet zichtbaar is. Maar vader, die zat er dus vier jaar. En die heb ik vier jaar lang niet gezien. <laughs> Meneer Van der Heuvel, dank u wel. Er wordt heel veel gebeld en getweet en gemaild. Dus ik moet verder hartstikke bedankt. Ik wens, en ik vind, het, ik vind het ook leuk dat u zo openlijk voor uw mening uitkomt. Stel ik zeer op prijs. Maar, Prem, maar ja. wat, wat, wat hij dus ook net zegt. Er zijn heel veel mensen, Nederlanders. die hun hart links hebben zitten. Die dus inderdaad Job een socialist vinden. Een man naar een hart voor henzelf. Dus wat, wij, wat wat heel veel buiten. Wat heel veel politici, politieke uh, uh, experts What? en dergelijke vinden. Ja, inderdaad, volgens de regels van het politieke spel nu... voldoet Job Cohen niet. Maar gewoon volgens de regels van heel veel mensen... die gewoon iemand willen hebben die ze herkennen, die ze begrijpt... voldoet hij wel. Meneer Van hetzelfde, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Voldoet Ik Job... Sorry. Gaat u gaan, gaat u u u gaan. Zeggen. Nee, gaat oh, u gaan, sorry. Ja, ik wil eigenlijk zeggen dat Cohen moet blijven, dat we niet moeten zeuren. Dat is typisch van Partij van de Arbeid gelijk nee. opnieuw beginnen. Maar uh, Cohen moet leren fatsoenlijk uh, retorisch te schelden, zeg maar. Als Wilders zegt van uh, zo negatief over ons praat, over het socialisme, dan moet hij zeggen, meneer Wilders, u kan dit zeggen omdat onze mensen in de oorlog een leven gegeven hebben voor het hoort. Ja. Kijk, dan zeg ik wat. Oké, okay, ik heb hier, meneer, ik heb nog eentje van Peter van Dijk... die zegt, het probleem van met Job is dat een oppositieleider... verontwaardiging en felheid moet uitstralen. Anders wordt hij als zij niet precies serieus genoemd. Maar precies ja. wat de meneer hier net aan de telefoon meneer, zei... Dus, dus die authentieke verontwaardiging... Dat mis ik af en toe ook wel eens bij Job. Hij is natuurlijk wel de redelijkheid zelf, de nuance zelf. Terwijl ik zit af en toe te schuimbekken en te stomen voor de tv. Weet je, dat had ik vroeger ook toen ik in de kamer zat. Zat ik achter in die bankjes, ik moest altijd achteraan zitten. Ik had soms ook wel eens de neiging om naar voren te willen rennen, gewoon uit woede. En die woede, zeg maar, wat die meneer aan de telefoon ik net zei, dat mis je soms wel eens bij Job, omdat hij. Het is een hele redelijke vent, maar... Het is een fatsoenlijke man. Maar wat de jonge socialisten ook zeiden van... Job moet peper in zijn reet hebben. Maar, maar... Dat moet, maar ik vind dat hij dat niet moet doen. Weet je wat? We gaan luisteren, also. wat ik ontzettend leuk vind. Hij is de spindokter, de man die alles weet over massacommunicatie. Goedemorgen, meneer Monage. Goedemorgen. Ik vind het heel sportief van u, want waar bent u? In Friesland, als het goed is. In Friesland, nee, toch, nee, nee. Zak? Ja, ik, ik ten oosten van Friesland. U zit in... Rusland, hè? Ja, klopt. En meneer Monage, weet u wie uit Rusland komt? Ja, daar komen heel veel mooie dingen vandaan. Uh, Tchaikovsky, Yevgeny Negin, ehm... Uh, Poetje, er komen dingen uit Rusland. Rasputin? Meneer Monage, uit Rusland <laughs> komt ook Rasputin. En u weet voor de, voor de luisteraars, die, die wisten dat was een intrigant die aan het hoofd erg ja. zorgde dat het gebeurde. Meneer Monach ja. u bent Tweede Kamerlid, bent u de man ja. achter de aanval op Job Cohen omdat u stiekem partijleider wil worden? <lacht> ik, ik moet een baan zoeken, want uh, dit soort theorieën gaan hier altijd de droom in de politiek. Nee, dit, dit, dit speelde al een tijdje en dat krijgt natuurlijk nu een beetje een lading door dat interview en, en door uh, de, de hele discussie. Maar dit speelde al van, van rond de zomer om te kijken hoe we op een paar punten na een jaar oppositie en een beetje op de, de wonden likken, uh, ook veel mensen die ons in de fractie, die, die, die vroeger minister waren, om toch weer meer in een ja, betere en scherper oppositie te voeren. Het speelde altijd. Meneer Monage, um, be, vindt u Job Cohen de ideale leden voor de Partij van de Arbeid op dit moment? Ja, zeker, zeker op dit moment. Want ik denk dat, dat Nederland behoefte heeft aan een, aan een leider die uh, A, fatsoena uh, neerzet. Kijk, de, heel veel mensen zeggen hij is te fatsoenlijk. Ik zou zeggen van als dit, land, als dit land geen fatsoenlijk leider wil, is er echt iets mis met het land. Dat is één. Het tweede is dat dit kabinet maakt gewoon echte keuzes voortdurend. Of het nou bezuinigd is op de huurtoeslag voor bejaarden. Of het, het, het, het, het... Maar meneer Monage, dit repertoat... Nee, mag even, mag even. Ja, sorry, gaat er... die, die, die, die, keuzes, die keuzes komen echt eenzijdig bij één een groep terecht. En dat, ja, dat is echt waar, waar Job altijd voor gewaarschuwd heeft. Maar meneer Monash, dit repertoire... Dit meneer Monash, het probleem is dat we dit repertoire niet meer geloven. En ja, maar u, u vraagt mij... Ik vind, dit, is, dit is mijn antwoord. En ik vind echt dat als wij met elkaar gaan zeggen... En ik weet ook dat jij, uh, uh, Cohen, een zeer fatsoenlijk man vindt... Dat als we gaan zeggen van dit, hij is te fatsoenlijk voor dit land... Dan is er iets mis met dit land. Meneer Monash, gaat u hem ondersteunen? Ik heb begrepen dat u naast hem gaat staan nu... Om, om hem iedere dag dit in te fluisteren. Nee, kijk, ik, ik, ben, uh, ik zit wat minder in de, in de traditie van de Partij van de Arbeid. Ik vind zelf, wij, uh, wij, moeten niet, wij moeten niet overal maar kijken waar is het compromis en waar is het pragmatische oplossing. Wij moeten gewoon veel meer aangeven waar wij voor staan. Dat heb ik al een paar jaar geleden ook gedaan bij bij Royal Veren. En er zijn aantal zaken die uh, de Partij van de Arbeid, uh, uh, daar, daar zijn wij gewoon te veel privatisering op gegaan, te veel te grootstraligheid. En daar moeten we echt van af. Dus ik, ben, ik zie mezelf meer... Weet je wat uh, we ook moeten, met, moeten doen? Ophouden om, te, om dat op onszelf te betrekken. Nee, want dat is, dat is gewoon paars geweest. Echt, Meneer de van en de ik heb, een, ik heb en Meili, sorry. Ik heb het tijdsprobleem, maar één belangrijke vraag. Meneer Monash, kunt u me uitleggen... waarom een macrobioloog... op dit moment uw woordvoerder financiën is... terwijl u een van de beste financiële denkers... het groot in de fractie hebt? Ja. Nou, ik denk dat, dat Plas heeft op dit moment... buitengewoon goed doet en het en groot... Ik, ik werk zelf ook heel veel samen. Omdat ik de woningmarkt in mijn portefeuille heb. Het, dit gaat, ja, wij hebben dan prima teamverdeling wat dat betreft in de fractie. En er zijn echt dingen die, die kunnen scherpen. Op het gebied van veiligheid, op het gebied van zorg. Meneer Monage. Ik vind het, maar ik vind, daar zit niet het probleem. U bent niet. een held dat u als Rasputin uit Rusland bij even aan de telefoon wilde komen. Dank u wel. Speciaal voor jou. <laughs> hartstikke voor jou. bedankt. Meili Vos. Okay. Uh, uh, we ja. moeten echt stoppen. Maar uh, de discussie blijft voortgaan bij deze beloofd. Dat je lijsttrekker gaat worden voor de Partij van de Arbeid, kandidaat. zodat er tenminste een discussie komt over het leiderschap. Ja. Oké, okay, luisteraars, breaking news. Meili, vast is bij deze beloofd dat zich kandidaat zal stellen. voor het uh, lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. Ciao, ciao. Dankjewel, Meili. Luisteraars. Uh, u weet het, ik beschouw me als uw dienaar. Ik vind het ontzettend leuk als ik door u word aangesproken... en u me vertelt dat u graag naar me luistert. Extra speciaal wordt het als de koningin van het televisiegesprek... waar ik een groot fan van ben, graag naar mijn programma blijkt te luisteren. Mevrouw Barend, deze wetenschap is voor mij een inspiratie. Luisteraars, het was een fantastische week... en dat hebben wij aan u en de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van het publiek het omroep te danken. Waar zouden we zijn zonder u, Tombin Bindjawukaha? Namens Anouk Tulner, Rien Aert, Jeroen Schapok, Fatima Baja... Hans Twint, Momo Saru, Wim de Veter en de geweldige, lieve, aardige, slimme Barbara van der Klis. Dank ik u allen. Mijlie Vos, je bent echt een fantastisch mens... en ik hoop dat je leider wordt van de Partij van de Arbeid. Zometeen Jan van der Putten, daarna Felix Beurders... bij de Gids.fm. Tot maandag, dan komen we uit Doetinchem. Namaste, dag. Hey, I want to say that in to Het dorp Drunen. Natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit. Een groot land van ooit daar vandaag, wat daar gebeurt. Het. het land van ooit. Je laat mensen rijden in een reuze pantoffel. organiseert een touwtrekwedstrijd met Reus Ooit. Maar ooit was eens en is niet meer. Het theater trok me heel erg op dat moment. Je hoeft even niet te denken aan het dagelijks leven. Luister naar de documentaire...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 En doe de test. Deze week in de Gratis Media Gids. De crisis, eindelijk goed uitgelegd. De vijf beste tv-programma's ooit. En hoe komt Alexander Klupping aan 40.000 volgers op Twitter? Vrij Nederland. Lang leven de inhoud.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 Voor een 7 achte cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent of hollandamerica.nl. Dit is Radio 1.